En de CITO-toets stelt nu al niet meer mee omdat te veel leerlingen dreigden te zakken. Alle middelbare scholieren moeten hem nog steeds afleggen, maar ze kunnen er dus niet op zakken. Het resultaat komt wel op het diploma te staan. Na de zware bomaanslag bij een politieacademie donderdag in Colombia, waarbij 21 doden vielen, heeft de regering maatregelen aangekondigd tegen guerrillabeweging ELN die achter de aanslag zou zitten. Arrestatiebevelen voor kopstukken van de ELN... die in het kader van de vredesbesprekingen waren ingetrokken... zijn weer van kracht geworden. Bij een explosie van een pijpleiding in een dorp in Centraal Mexico... zijn volgens de eerste berichten zeker 21 doden gevallen. Meer dan 70 mensen raakten gewond. Ze hebben ernstige brandwonden en benzinedieven hadden gaten in de leiding geboord om benzine te kunnen tappen. En veel mensen uit, het, uit de buurt die probeerden vervolgens met emmers benzine op te vangen... toen brand ontstond en er een explosie plaatsvond. En het bericht van de Amerikaanse website BuzzFeed... dat president Trump zijn voormalig advocaat Cohen heeft gevraagd... om te liegen tegen het congres, klopt niet. Dat zegt speciaal aanklager Mueller in een verklaring... BuzzFeed schreef gisteren op basis van de anonieme bronnen dat Trump wilde dat Cohen onder edeloog over een vastgoedproject in Moskou. Maar de speciaal aanklager laat eens dus weten dat het artikel niet juist is. Het weer nog. Door lichte vorst is het plaatselijk glad. Lokaal mistig ook. Verder vandaag zon- en wolkenvelden. Blijft vrijwel droog en het wordt 2 of 3 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files...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 Ach, niet toch steeds. Jezus, houdt toch eens een beetje over op Rutte. Dat in elkaar slaan, dat, dat weten we nou toch wel? Nou goed, dus de hele week is daarover vragen gesteld natuurlijk. Samen het feit van uh, Dijkhoff, dat hij zijn interview had gegeven in... Uh... Telegraaf moet hij allemaal verdedigen. Oh, die man heeft het niet zo makkelijk. Gordy Rutte, echt niet. Toebak leeft op deze ijskoude zaterdagmorgen. Ja, ik was ook wel nieuwsgierig toen ik gisteravond naar bed ging. Ik ik ben benieuwd. Moet ik mijn schaats aantrekken? Moet ik ze meenemen alvast? Maar het valt mee, het is niet echt heel erg glad op de weg. Ja. Dus uh, het is te doen. Ja. Maar daar ben ik al lang blij, want het niet glad is. Nee, ja, het uh, ja, valt val mee. Maar uh, yeah. er schijnt toch wel een, een, een kans op een elfstedentocht aan te komen? Zeg nou, niet. ja, hallo. Ja. <laughs> ik denk echt, ja, we gaan we weer. Nou, nee, volgens mij niet. Jammer, niet, joh. Ja, ja, ja. Dat was gewoon een fantasietje van iemand. Ja. Dus echt, dat gaat niet gebeuren. Blijf blijven dromen, hè? Ja, blijven dromen. Ja, ja, ja. Nou goed, dus een nieuwe week begonnen. en uh... Nou, deze zaterdagmorgen, wat houdt u zo bezig? Wat, wat, wat, wat, hè? Nou, ik ben nog steeds heel erg bezig met dat... Uh, met dat? Uh, January en dat uh, Dry January. Oh, je bent nog steeds proberen niet te nou, Nee, ik heb nog steeds niet te drinken. Gedronken. Nee, nog nee. steeds niet. Dus dat is wel fijn. En, dat is, uh, en wat is wel ook bezig 19 houdt... dagen, zeg maar, ja. Uh, het is vannacht de 19e dag. 18, 18 dagen dagen. Ja. 18 dagen, ja. 19e dag gaat in. Ja? Maar het gaat helemaal prima. En ik denk inderdaad, als je, het is alleen goed om stil te staan van... ...hoezo uh, moet je zo vaak uh, alcohol gebruiken? Dat hoeft helemaal niet. Nou, door deze tijd heen te slepen. Deze tijd is echt verschrikkelijk gewoon. Ja, oh, het Is Ik heb geen woorden voor. Nee, het is gewoon echt vreselijk. Gewoon. Ik, ik, ja, dit is echt niet normaal. Echt niet normaal, man. Echt, dat willen ze met het milieu willen ze gaan aanpakken. En hoeveel geld gaat het dan meer kosten vandaag? ook? Okay. Maar wat mij ook bezighoudt inderdaad deze ja? week... is dat onze burgemeester heeft gezegd... dat hij zijn ja. termijn niet gaat verlengen. Nee, ik was ook erg perplex, was ik. Ja, is, ja hij, was, was hij, hij wordt zestig in de maart. Hij was eerst nog fanatiek bezig met... Uh, ja, maakt het nou maar uit. Ja, dat vind ik heen? ook. Ja, hij, maakt, ja, hij, ziet er, hij ziet er jong uit. Hij is, hij is vlot. Hij gaat af en toe nog racen. Dan neemt hij het racepak neemt hij van hem mee... Uh, nou ja, hij heeft hele mooie dingen gedaan. Hij heeft ook een mooie brief uh, ingeschreven ja, bij de ja. de tele in de in telegraaf, wilde ik zeggen. Nee, in de, noem je dat nou? In de Zandvoortkrant. In De Telegraaf, ja, Hij heeft het heel groot aangepakt. Hiervan. Ja, ja zeker. Nee, het is, uh, hij heeft het twaalf jaar gedaan. Hij vond het wel weer mooi geweest. Het was tijd voor een ander geluid. Een andere burgemeester. Nou ja, hij heeft pas geleden toch nog geruild met iemand. Met welke? Met de vrouwelijke uh, ja, was, burgemeester. Was, van Hilversum of zo? Ja, daar had hij mee. Ja, dat is leuk. Ja. Zal hij daar ook echt mee gaan ruilen of, uh... Nou, dat weet ik niet. Ik heb geen idee. Nee. Wat hij gaat doen. Dat zou maar. Ja, de wereld staat voor hem open. He, Precies zeg maar. Alles is nieuwe mogelijk. Kose. Precies. Kijk eens, wie komt daar binnen? Kijken wie het gaat overnemen, onze burgemeester. Nou, ja, schrijf daar dan, is hij, daar komt hij net aan. Schuif het aan voordat we net uh, <laughs> voordat we een plaatje instarten. Goedemorgen. goedemorgen. Ja, helemaal uh, bevroren, op Ho de motor. Hoe was u uh, weg hier naartoe? Was hij glad of viel het mee? Uh, ik, heb niet, ik heb geen last van gehad. Geen last van gehad? Maar lekker een monitor had wel wat problemen met opstarten. Ah, ja, oké. Okay. Okay. Wie niet, hè? Met Wie? deze kou. Ja, ik zou... Die wil blijven de... liggen. Ja, <laughs> nou, ik zie al sowieso op de rechter monitor... Al even vage foto's. Zijn het ufo's? Of ja, zijn het andere spannende nou, dingen? Ja, we blijven inderdaad of een ufo nu je het zegt. Ja, yeah. straks er meer al. Eerst maar even een stukje muziek. Eerst even een lekker stukje muziek van... Ons eigen Jorik van Noorden en wat Garnie een gave show neerzet. Ik heb hem pas gezien in uh, Victoria, in uh, Alkmaar. En dit is Another Day in London Town. Maar let even op de tekst, dat bewijst het tegenovergestelde. I went down to the Hatter's Place, in St. James Street. Display of funny hats, all inviting Ja, mooi hè, zweervolle muziek. Het, het, het, het doet echt een beetje denken. Ik denk van. echt geweldig. Dat gaat toch gebeuren nog hè? Gisteren ook. Alles is wit gewoon. Oh mijn god. En die verlichting hangt toch in de stad ook hè? Dat is echt zo mooi ook, die verlichting. Dat je denkt van. Is het, moet het nou nog kerst worden of niet? Ja, het moet nog kerst worden. Maar dat duurt toch heel lang? Maar ik had wel echt helemaal kerstgevoelens. Dus ik vond het wel leuk. Ja, ik heb het helemaal even benen Goed. Dit is eh, Jorek van Noorden. Hij is van de hype geweest vroeger. En hij uh, had hier een grote hit mee. Een andere day in London Town En hij beschrijft eigenlijk de meest bizarre dingen die je dan uh, daar ziet. Dus het is tegenovergestelde van wat de titel eigenlijk zegt. Goed. We zijn in een uh, nieuwe zaterdagochtend ambulance. Ik ken het niet, maar er schijnt iets nieuws te zijn. Er zijn mensen die zijn kleurenblind. En dan uh, kleurenblind voor het uh, bord rood. Het matrixbord rood. Met het groene kruis, weet je. En deze uh, mijn hart... Noodhoven van Goor... Noodhoven van Goor, mooie naam zeg... die uh, heeft het al een paar keer gehad dat hij gewoon... het rode kruis niet ziet. Ja, nou daar hebben we wel meerdere mensen last van. Ja, er zijn ik... echt wel heel veel mensen van... Ja, jij doet het nu sarcastisch. Zij van, Ja, nee die ken ik wel. Die gaan allemaal lekker over die rode kruis zo... rechts, zo hoppakee, even bij de file... en de last met invo invoegen. Maar dit zijn echt mensen, er zijn echt tientallen mensen te zijn. Nou, honderdduizenden mensen wel last hebben van... dat ze het rode kruis niet zien. En maar... in Zwitserland hebben ze daar een oplossing voor. Daar doen ze een Oranje kruis. Okay. En deze Mijnhart van Noodhoven, die zegt nog even: net van, ja, waar verbouwen ze dat niet om? En nou ja, ze zijn er wel mee bezig met het ombouwen, maar zo'n knippelig wordt eigenlijk alleen maar vervangen. Als hij uh, stuk is. En ja, dat kan wel 15 jaar duren voordat hij uiteindelijk uh, wordt vervangen. Ja, ze zijn natuurlijk gemaakt om zo lang mogelijk uh, het ja. te blijven doen. Precies. En, uh... Als je nog een letter inzet. dan is het helemaal klaar voor de eerstkomende 50 jaar. Maar goed, deze man heeft echt wel een maffe situatie meegemaakt. dat hij door zo'n rood kruis heen reed. En uiteindelijk zag de politie hem. die haalde hem in. en hij ging voor hem rijden. Met zo'n bordje. En dat bordje is ook een rood, rood licht. En dat zag je ook, en dat zag je ook niet. niet. Dus je bleef maar voor hem staan. ik dacht, wat willen ze nou? Wat willen ze nou? En dan was ze nooit eerder aangehouden door de politie. Dus uiteindelijk moesten ze hem echt dwingen om van de weg af te komen. En toen moest je praten als brugman. Toch hadden ze er zoiets van. Wat? What the fuck? Zie je geen rood licht? Wat is dan weer voor gekkigheid? Nee. Maar, als je, maar als je, dan vraag ik me af hoe het werkt, hè? Ja? Want zie je dan echt gewoon geen rood licht, weet je ja. wel? Maar, maar zie je dat dan als een zwarte vlek? Want, je hebt toch contrast. Je, het is toch Blijf een andere ook. kleur ja. dan uh, als je iets in zwart-wit zet. Als je alle kleuren eruit had. Dan krijg je wel dat rood een andere tint zwart-grijs is dan de ja. achtergrond. Nou ja, het blijkt alleen bij matrixborden. En dat heeft natuurlijk ook die stopvolgbordjes van de politie. Je hebt natuurlijk ook allemaal van die kleine lampjes. Het ja. is eigenlijk een beetje hetzelfde opgebouwd. Dus dat schijnt dus hetzelfde niet te werken. En dan gewoon stoplicht ziet hij weer wel. Nou, Marcel aan dan. Hè? Nee, ja. goed, als had hij natuurlijk nooit geslaagd geweest voor, uh, voor zijn rijbewijs. Heeft hij dan de... Um, je hebt tegenwoordig ook van je led uh, stoplichten. Dus Ziet hij die, die dan ook niet? Nou, ja, dat is niet helemaal duidelijk. Maar uh, het wordt nu allemaal omgezet en dat uh, kost me een paar uh, centen. Hij heeft het uh, in uh, 2005 uh, ooit gezien in Zwitserland. En toen dacht hij: Hé, hey, dat moeten ze hier in Nederland ook doen. Heeft hij dat doorgegeven. En daar zijn ze nu mee bezig. En dat is nu dus... Gewoon een levensgevaarlijk gewoon van de weg gevaarlijke rijbewijs gaan pakken. Precies, klaar. klaar. Wat de gezeur zegt: Hou op, die mensen moeten gewoon een rijbewijs krijgen. God? Ja? Oké. Okay. Kijk, ja. ja, heb nog een leuk ander bericht? Ja, doe maar, ja. Het schijnt dat in Japan... Ah. Uh, daar, uh, uh, er is ruimte voor gadgets in het, in, in het uitspansel. Oftewel in de, in, in uitspansel. de Sky. Ja? Miracles in de Sky. Ja? Terwijl buurland China plantjes kweekt... op de immer donkere achterzijde van de maan... draait er op 500 kilometer hoogte nu een Japanse microsatelliet... met kosmisch vuurwerk door het door luchtruim. Er staat die oh. zwerk, maar ja, door het luchtruim. Ja? De satelliet is gevuld met 400 balletjes... Die wanneer ze worden afgeworpen een paar seconden lang kleurige streepjes in de atmosfeer strekken. En uh, in het voorjaar van 2020 zal het eerste meteorenregen plaatsvinden boven Hiroshima. En dan uh, kunnen miljoenen mensen kunnen het spektakel van buiten proporties zien. Wat leuk ik moet boven... je ook aanspreken, Mark, dit uh, Wat leuk ja, ik. boven Hiroshima. Wat ja, waarschijnlijk is het al zoveel jaar geleden. Ik weet het ook niet. Oké, doen ze daarvoor? 75 of zo, maar ja. Ja. In ieder geval, uh, het, het is echt gewoon heel slim gemaakt. En uh, waarvan de balletjes zijn, dat wordt niet verteld. Nee, nee. Maar het is wel zo dat, de, dat die balletjes opbranden op het moment dat ze door Dat wilde ik horen. Dus dan, dat is dan wel weer fijn. Dus dat degene ja. geen niet... In plaats van die ballonnenafval, ja. dat we nu dit meteorenafval van het plastic... Het is toch bizar gewoon ja. echt Zeg maar, nu kunnen ze gewoon vallende sterren gewoon zeggen. We hebben vanavond weer wat vallende sterren. Ga maar even kijken. Ja, ja. maar wat wel hier staat, dat de, volg, de volgende van de nog resterende zes lanceringen staat ergens in juni van dit jaar gepland. Dus blijkbaar hebben ze het eigenlijk gemaakt voor 2020, maar dat ze er nu alweer bezig zijn. Oh, okay. dus, uh, het, het kost nog wel een paar centimeter aan het Ik vind het wel leuk, ik vind het wel een leuk idee. Dit. Nou goed, dan heb we ook niet zoveel afval hier op de aarde. Dat blijft allemaal buiten de, buiten de damkring. Uh... Ja, nou dat is wel, wel mooi. Ja, maar ja, het verbrandt wel allemaal, dus dan krijgen we weer allemaal CO2. Ja, maar het, het zit, het nou zit in de ruimte zelf, die is heel groot. Je ja, toch in de ruimte toch de CO2. Of, of, of, nou, dat weet ik niet, in de damkring. Nee, nee, dat het, komt het, toch het bij ons bra weer. Het brandt, yeah? het verbrandt in de atmosfeer. Dus dan ko komt die CO2 in de atmosfeer terecht. Jezus, jij is een beetje jammer. Ja, dat is. Sorry. Ja, jezus. Ik had echt zoiets, dat is nou de oplossing voor het vuurwerk... maar nee hoor, ik hoorde alle een alweer gaan. Dit is ook niet de oplossing. Marcus, wat zit jij te lezen? Ja, ik uh, zit een, uh, een stuk te lezen over de CEO van, uh, van Microsoft. Yeah. Die, uh, die is namelijk heel erg tegen de gezichtsherkenning. Oh Benet, ja, uh, je ja hebt, uh, ik uh, Als je tegenwoordig een, een iPhone hebt dan, uh, dan, en je kijkt ernaar... dan un lockt die al. Yeah. Uh, nou, hij zegt dat uh, ja, toch, uh, de overheid hier regels uh, op moet, uh, voor moet opstellen... Uh, zegt de Amerikaanse uh, CEO. Um, ja, het nadelen uh, van de huidige toepassing van gezichtsherkenning... is uh, verschrikkelijk. Er is sprake van uh, race to the bottom... klaarde hij deze week tijdens een bijeenkomst uh, met journalisten. Dat gaat niet uh, goed aflopen voor de uh, tech-industrie... Uh, of voor de uh, maatschappij. Ja, En dat heeft natuurlijk alles te maken met een stuk privacy... en uh, ja. Ja, ik, ik, ik, ik had gezichtsherkenning. Al... Als je ziet wat in China en dergelijke ja, met gezichtsherkenning... Manier. Ja, nou goed. Daar kunnen we straks nog wel even verder over gaan, want er is nog een, nog een heel ander kopje komt erbij, zeg maar, wat ze momenteel hebben met die hype van tien jaar uh, after, om daar een foto van jezelf te plaatsen. Daar hebben we het straks nog wel over, want ja, dat uh, betekent heel veel uh, in de, in de, op de internet, zeg maar. Oh, Eerst even een uh, plaatje. Ja, de plaat begint meteen, dus uh, oh, tell me dan haak ik mijn mond. You got all you want, says you're wrong, and I suppose you've come down to help me. Move things along And we lapped it up and were wise enough to know Ze hadden er drie, maar er is eentje dood gegaan. Weet ik niet. Heel dramatisch verhaal. Ik zal ze er niet uh, vertellen, want het is een beetje een... Uh... Leuk, langdradig en lollig. Nou, leuk is teken niet, the hoor. bak leeft. Goed, daarvoor trouwens nog uh, Catfish en The Buttleman. En Ze hebben een uh, single uit die heet uh, uh, Long Shot. En dat zie je dan ook weer terugkomen in de videoclip... want die is uh, van verre geschoten... Met de camera, hè? Ja, let erop. Nou goed, ik had het er net al over. Op internet schijnt het een nieuwe hype te zijn. Een foto te plaatsen van uh, jezelf. Uh, nou, van nu en van tien jaar geleden. Om dan te uh, laten zien. Ik ben echt niet ouder geworden hoor. Ik zie er nog zo goed uit. Ik ben tien jaar ouder. Moet je kijken? Nou ja, je goed kan het ben. Foto's van ons zien op onze eigen Facebookpagina ja. van tien jaar geleden. Ja, dat ga ik wel tien jaar. Ja, moet ja, nou, uh, uh, eens kijken, ja. Je ja. Ja. Ja. ziet ja. het wel. En, euh, nou goed, dat schijnt voor, de, ja, voor internet en voor uh, Google is dat allemaal wel, uh, wel smullen. Want dat is heel veel informatie wat bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij weer kan uh, gebruiken. Die kan kijken van, hé, hey, oh je ja, wordt wel heel snel oud. Misschien moet jouw premium maar wat omhoog. Want volgens mij komt er bij jou wat gebrek aan. Ik zie gewoon, ja, in het gezicht hoor, dat ziet er allemaal niet zo best uit. Dus uiteindelijk uh, kan daar misschien wel wat kosten bij komen. Dus nou ja, dat zijn een beetje de berichten. En jij, uh, Marken zei het net ook al: in China hebben ze dat toch ook al op straat, dat iedereen overal wordt herkend. En het gaat echt zo ver te gaan. last zag ik gisteren op het nieuws: en dat is, als je in de supermarkt rondloopt en je pakt een fles alcohol uit de schappen dan is dat strafpunten. Pak je luiers, dat is dan weer pluspunten, want dan ben je voor een kind aan het zorgen. En zo gaat dat verder. Echt waar? Wacht... Er, wo er ja? wordt gemonitord hoe... Ja? Uh, er werkt inderdaad met het puntensysteem. En als je bijvoorbeeld door rood loopt, krijg je strafpunten. Ja. Als je niet vaak genoeg bij je oma op bezoek gaat, krijg je strafpunten. Ja, echt waar? Dat is Nee, dat, onzin. Is, nee, dat ze, is serieus zo. Hoe kunnen ze uh, dat dan weer testen? Controle ze controleren echt of je, uh, of je vaak genoeg... Uh, nou ja, ze hebben overal camera's hangen. Dus ook in de verzorgingsthuis ook bij oom het huis. Ja. <laughs> je moet, dus om, als dat, je een zeg maar, uh, kamertje open wil maken, moet je eerst met je gezicht gewoon een scan. Ah, dit is uh, zo'n 2. Ja, precies. Zoon 2 heeft punten erbij. zo'n 3. Hebben we nog niet gezien deze week. Nou okay. ja, dit is, gaat toch wel heel ver, dit hoor. Dat nou is, ja, uh, ik denk dat het wel is van. Uh, krijg je nou wat van die erfenis of niet? Er, erfenis, nee, maar dat geld gaat naar de staat, hè? Ja, als je, maar. Uh, ja, als je, maar, gegeven maar... je heel oud bent, mm -hmm. zeg maar. op ja. een gegeven moment gaat het geld gewoon, dat wordt bestaat gewoon uh, ingenomen. Iedereen moet zijn eigen broek ophouden. Ja, dat, dat is een ding wat zeker is. Dat, dat heb ik een beetje geleerd. Ik heb Rutte bij Buitenhof gezien. Afgelopen zondag was dat. Vorige week zondag alweer. En die zei van... Ja, wij, de regering, willen best wel veel regelen. Maar kijk, eerst even wat je zelf kan doen. Ja. Wij willen de grote... Draag hier niet af wat... Jij kan ja, het Nederlands ja. voor jou doen, maar ja. wat kun jij doen voor Nederland? Dat komt, daar dat komt is, het een uh, beetje dat terug. Het is uh, gejat, he, van Obama ja. volgens mij. Nou ja, het wel een voorbeeld geloof van een of andere ziekenhuis. Uh, Bruins is geloof ik van de sociale toestanden. Bruins, geloof ik. Ja. En die kregen uh, zoiets van: nou, in ziekenhuizen uh, komen ze dit en dit tekort. Uh, wat wil je daaraan doen? Nou, dan moeten ze dat gewoon bestellen in het ziekenhuis. Maar daar hebben ze geen tijd voor. Ja, moet ik het dan gaan bestellen, zegt Bruins? Dat moeten ze toch zelf allemaal regelen? Want het is net alsof alles maar bij die ministers wordt gegooid. Eh, regelen jullie dan even, want wij hebben er geen tijd voor. En eh, ja, daar denken we over. Heel veel dingen kunnen mensen gewoon zelf regelen. Wij houden grote lijnen een beetje in de gaten. Nou ja, dat is eigenlijk En gewoon... maar klagen, hè? Ja, nou ja, goed, dat is het populisme natuurlijk, hè? De gewone, de gewone man, daar hoor ik ook bij hoor. Die vindt gewoon dat hij niet gehoord wordt. Want ik ik leid pijn en moet getroost worden. Ja, gast, oh. dat moet je zelf een beetje doen, joh. Ja. ja, Zoek je je mede-lotgenoten op. Dat is het een beetje eigenlijk. En de regering houdt een grote lijn in de gaten. In het milieu. Maar nou, ja, dat moeten we wel gaan betalen met z'n allen. Dat, dat scheelt nu niet zo heel veel. Goed, we zijn weer bij het begin. Vertel, wat is er nog meer vertel? Ja, ik, ik wil er nog even iets dieper op ingaan. Sorry. Ja. Ik uh, ben nog even gaan kijken hoe het puntsysteem precies werkt. Het ja? is nog niet volledig opera operationeel. Oh, ze nog... zijn er druk mee bezig. Ja? Um, het systeem werkt als volgt. Je krijgt dus punten. Na, na je, je goed gedragen of slecht gedragen. Ja? Maar doet nou. iedereen ook mee? Gewoon. Iedereen is ingelogd? Ja, iedereen uh, is gewoon... Iedereen die netjes als burger geregistreerd staat... die, die kunnen ze herkennen met uh, foto's en Oké. Okay. Met foto's? Uh, Mij? Nee. Oh, <laughs> ja, Ja, uh, En op het moment dat je... Uh, uh, dat je dus te veel slechte punten krijgt, yeah? dan uh, staan er, bijvoorbeeld je internet wordt trager gemaakt. Huh? Uh, je krijgt een reisverbod, opge kan een reisverbod opgelegd krijgen, dus dan kun je niet meer met openbaar voer uh, reizen. Okay. Um, je wordt, uh, nou ja, hoe heet het, met je banen en zo, als je een sollicitatie doet, dan kijk je dus ook naar je puntensysteem. Um, je kinderen, en dit vind ik dan wel, zeg maar, je kinderen zijn er ook de dupe van, want die kunnen dan niet meer naar de, de goede scholen toe. Die moeten dan naar minder goede scholen. toe. waar? Die worden nou, niet meer toegelaten. Dit gaat toch wel heel veel. Laat dit echt gebeuren? Ja, nee, hier zijn ze echt mee bezig. In, in Japan, hè? In Japan. Nee, in China. In oh, ja. ja, China, sorry, ik haal die twee altijd op elkaar. <kwijnt> um, Overigens, op het moment dat je uh, een goede burger bent... Uh, um, zijn daar ook wel wat, uh, wat voordelen aan. Onder andere hebben ze een speciale datingsite. En daar kijken ze dus ook naar het punten systeem, En dan kun je dus daten met iemand met, uh, met ja, goede burger. goede ooit... punten. Ja. is dit ooit gestart? High daten, hè? Dit is toch een grap geweest? Dat iemand gewoon uit zijn fantasiewereld... dan krijg je echt... het echte Big Brother is watching you systeem is. En wat is nou de utopie? Wat is uiteindelijk het doel waar we naartoe komen? Het doel is dat uiteindelijk iedereen zich netjes aan alle regels houdt... en als een super... Uh, uh, Nette burger gaat gedragen. Zet hem maar even op onze Facebookpagina. Dan kunnen we hem even rustig nalezen. Ja, even nalezen. Waar, ik wil even zien. Waar we naartoe gaan uiteindelijk. Uh, oh, al we het, moeten zo internet. naar het Stadsbord Nieuws uh, Ja, je hebt gelijk. Van. Ik zal eerst even een op muziek op de radio draaien. Oh ja, sorry. Het is vandaag uh, de platen die allemaal in één keer beginnen. En dat ben ik gewoon niet gewend, want ik wil natuurlijk al die intro's volpraten. Close my eyes, but my mind got its own plan tonight. And it keeps rubbing salt in the wound. I know it's too late, as night turns to day. Now there's no escaping a ghost. I can't shake. Dim the lights, shut the blinds But I'm counting the time Get my nerve, fisher, Dus de CD heet Midnight en Set It Off. Wat een leuk puntbentje hier in de zaterdagmoeieke. Zandvoortse berichten. Ja, zullen we eens even kijken naar Zandvoortse berichten. Nou, het grootste nieuws is natuurlijk dat, dat, dat overstijgt alles gewoon. Nick Meijer gaat weg. Hij heeft afgelopen donderdag bekendgemaakt. Stond in de Zandvoortse krant een hele brief dat hij afscheid neemt... en dat hij echt heel blij is dat hij weer Zandvoort heeft gediend. Twaalf jaar lang, twee uh, Amstermijnen van zes jaar. Hij was de opvolger van uh, Rob Heijen... En hij was destijds, voordat hij bij Stantwoord begon... was hij burgemeester van Wochnum. En het wordt tijd voor een nieuwe burgervader. Hij zegt, ja, ik heb hier heel veel, dingen leuk, heel veel mooie dingen gedaan. Ik heb heel leuk samengewerkt. En uh, het wordt tijd van een ander geluid. En wat hij gaat doen, weet ik nog niet helemaal. Uh, hij kan er nu langzaam afwerken. Uh, naartoe werken dat hij weggaat. In september is het pas geloof ik hè, dat hij weggaat. Ja, ja, is, ja. Uh, is, uh, is dat andere geluid al te horen? Ja, ik was echt, is er al een kanshebber naar voren geduwd. Nee, dan, uh... we, nee de burgemeesters zijn nog niet verkiesbaar in Zandvoort. Uh, nee? In Nederland. Nee, dat dus, uh, ja, maar... gaat via de... Commissaris van de Koning, voor de koning ja. zelf. Okay. Maar misschien, uh, misschien dat er wel wat grond uh, hier en daar. <coughs> Niks voor het. Nee, nee. oké. Okay, gaan een popje wisselen. Nou goed, verder heeft hij zich nog wel even ingezet. Hij zegt nog even Jannie en ik. Dat is waarschijnlijk zijn vrouw. Ja. Die ik een heel speciale Juffrouw plek. Jannie. gekregen. Juffrouw Jannie. die <coughs> een koffie deed. Nou, zeg even meer respect. Hè. Maar goed, uh, je hebt toch... Uh, Heel goed gevoel hier in Zandvoort. Maar goed, verder heeft ze nog even ingezet voor de weekmarkt. Dat is een hoop te doen natuurlijk. Je hebt natuurlijk twee weekmarkten hier in Zandvoort. De woensdag en de dinsdag, geloof ik. En is het? Dinsdag is het in Zandvoort Noord en ja. de woensdag is het in het centrum. Nou goed, woensdag waren er toch wel een aantal mensen die baalden dat die dinsdagmarkt wordt opgezet. En uh, ja, in Noord schijnt de helft van de Zandvoorters te wonen. Dus die vonden het wel prettig dat daar een weekmarkt kwam. Ja. En uh, nou, heel veel handelaren zeiden: ja, dat is lekker. Mensen kunnen hun geld maar één keer uitgeven. En dan gaan ze natuurlijk naar die dinsdagmarkt. Dan komen ze woensdag niet meer bij ons. Nou, dat schijnt allemaal om mee te vallen. Want één handelaar zelf, zelf zegt zelfs... en die is van de woensdagmarkt... die dat altijd al zo, die zegt... Van, nou ik heb eigenlijk gewoon altijd dezelfde centen binnengekregen... nu de laatste tijd. En nu is het nog wel winter. Dus straks zijn er nog meer mensen natuurlijk in het zandvoort. Ja. Er zijn 600 handtekeningen opgehaald. burgemeester vindt het ook een geslaagd project. Die zegt, we gaan ermee door. Ze hebben nu nog een evenementenvergunning voor zes maanden. En ze krijgen nu handjes en voetjes. Juridisch en... krijgen ze handjes en voetjes. Oh. Deze, deze weekmarkt dinsdag <coughs> Dat wordt toch wel verlengd. Ik... Uh, ik verbaas me dat het over. Ik kom heel af en toe loop ik wel eens, dat ik dan vrij ben of zo en ja? dan loop ik opeens over de markt heen ja? en dan denk ik van, oh ja, een markt, en er gaan hier nog mensen heen. Het, het is ja, zoiets... heel wel iets gezelligs, vind ik. Ik, ben, ik werk woensdags niet, ja? dus ik ga graag naar de woensdagmarkt en er zit gewoon een hele lekkere kaasboer en dan denk ik van, ja, why not? Ja, wel? nee, ja. Hartstikke maar het, gezellig, het maar ik verbaas dreuring. me er. Maar is het meer iets voor de ouderen dan? er nou ja, nou, ook nooit hoor. Dus vanaf... je, je moet maar dit vrij zijn. En uh, als ik vrij ben ja. en er is een marktje, dan vind ik het wel leuk om er even overheen te lopen. Dus het is dadelijk toch iets Net voor. Dit Amsterdam. Auto. Het is eigenlijk ook wel eens leuk om even en Kuip te lopen ik ja, vroeg ook nog wel. wel eens. Ja, klopt. Ja, precies. Hm, was ik overdag ook vrij. Goed, dan weer zo te Ja, goed nieuws. Uh, geen asbest bij de speelplaats Oranje, Nassau school. Is het helemaal definitief? Ja, de gemeente heeft recent nader bodemonderzoek laten uitvoeren. Naar mogelijke aanwezigheid van Asbest op. Op of in de onverharde grond van het schoolplein. Van de Oranje-Nassa-school. Op het terrein uh, achter de school had uh, een leerling twee stukjes asbesthoudend plaatmateriaal. Welgeteld. gevonden. Twee stukjes. Ja, dat levensgevaarlijk. Ja. Ja. Uh, het rapport van, de, uh, van een gespecialiseerd bedrijf is nu uh, overhandigd. En de conclusie is dat er geen risico voor de spellende kinderen Maar Waar komen uh, die stukjes vandaan? Heeft gewoon een of andere idioot ze meegenomen van thuis? Ja, ja, Als, maar, ja. Ja, het moet toch echt het vandaan komen. Daar komt het vandaan. Ja, ja komt het vandaan? Heeft iemand gewoon. Nou, dit is een mooie structuur. En, uh, oh, valt uit mijn handen. Ja, dat hebben kinderen vaak. Ja, <laughs> ja of wat, wat, waar, waar je ook nog kans voor hebt. Is dat iemand uh, die had dat. En asbest afvoeren, denkt iedereen altijd dat het super moeilijk is. Terwijl je doet het in een plastic zak. Ja. En je gaat naar de gemeente. Uh, gemeentereiniging. En je zegt: uh, dit is asbest. En dan, oh, dat mag je daar neerleggen. Dat is alles wat je moet doen. Maar iedereen denkt altijd dat asbest ja, afvoeren heel dat moeilijk tof. is. Nee, ja, uh, het gevaar hè, van het inhalen van die kleine deeltjes. Ja, ja, maar ja, als je het zelf gaat weghalen. <coughs> ik denk dat iemand het gewoon ja. zelf heeft weggehaald en dacht. Uh, zo, weg ermee. Ja, ja. dat. Uh, je is toevallig over school heen gelopen en is dus een klein stukje afgevallen. Dat is het goed. Oh, god, dat ja. ja, nou ja, nog in zijn zak okay. zitten. In het VVV Stamford heeft een nieuw kantoor in gebruik genomen. Het toeristische informatiepunt van Stamford is per afgelopen woensdag gevestigd in het Sandfords Museum. De officiële opening is op 1 februari aanstaande. En dan gaan tevens de nieuwe openingstijden van zowel de VVV als van het museum in. Nou ja, deze plaats is natuurlijk wel heel centraal gelegen. Ter, naast het uh, gemeentehuis, zeg maar. En daardoor beter te bereiken. En uh, de lokale medewerkers vertellen toeristen, maar ook Stadforders, graag over wat er allemaal te doen is. En uh, tot 1 februari houdt de VVV Zandvoort de huidige openingstijd van het Zandvoors Museum aan. Dat is dus uh, woensdag tot en met zondag van 1 tot 5. Maar vanaf 1 februari is het Zandvoort Museum Sledge, VVV Zandvoort van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 5 geopend. Tot en met zondag, kijk aan. Ja. Gat. Nou goed, er was bij Pluspunt natuurlijk weer een uh, grote wensboom neergezet. En iedereen kon daar een wens in hangen. En uh, uh, ja, ik kan me herinneren, vorige Vorig jaar was er een wens ingangen van, van een, een, een meisje... die dan wenste dat haar uh, broer een vriendin zou krijgen. Omdat ze dat leuke wensen. Oh, leuk. En nu was ja. ook een wens ingangen van een uh, vrijwilligster uh, van Pluspunt. En die kwam uit Koerdistan, had nooit leren fietsen. En die wilde ook graag nou ja, dat leren fietsen en een fiets kreeg En uiteindelijk heeft ze een fiets gekregen, heeft ze les gekregen. Uiteindelijk was er iemand bijvoorbeeld die wilde extra uh, wol om daarvan te breien. Dit zijn niet echt wereldschokkende wensen. Maar het zijn wel wensen die kunnen worden... Uh, uitgebracht uh, ja. worden. Die kunnen gewoon waar worden gemaakt. Nou, het klinkt een beetje als dat buf uit Haarlem. Hè? Dus Dat is echt zo'n heel netwerk uh, op de computer. van yeah. Mensen die willen wel eens wat doen. En anderen die willen graag uh, dat iemand wat met hun doet. Weet ja, precies. Nou, ik uh, had ook mijn wens erin ge in gehangen. Maar is helaas, uitgekomen? Toen ging de boom al om. Ik had namelijk mijn wens op dat de kringloopwinkel in Zandvoort mocht blijven, maar uh, hij is Helemaal. vorige week dicht gegaan. Ja, dat wordt voor jou wel uh, afkikken, want <laughs> afkicken. iedere zaterdag weer kijken. Nou goed, ik heb, uh, ik heb <coughs> Boogarts, mevrouw Bogerts uh, vorige week met hem gesproken, ze zegt maar, maak je niet drugs. Schrijf je e-mailadres even op, er komt vast wel wel een kringloopwinkel, want iedereen is uh, zo uh, van ontdaan dat hij weg moet, dus dat komt wel weer goed. Maar wat, wat komt er op die locatie? woningbouw volgens ja, mij. Ja, ja dus we gaan gewoon de het gebouw dat, slopen. Uh, ja. en, uh... ja. Maar het was ook inderdaad uh, voor tijdelijk. Ja, nee. Dat maar, uh, ja, het, tijdelijk. Ze heeft het tien zijn jaar gezegd. Ja, <laughs> ja, ze zijn dus wel in, in, in een goed gat gesprongen waar uh, ja. echt uh, iets moois is eruit gekomen. Ze hadden volgens mij nooit gedacht toen de tijd dat het tien jaar lang zou blijven staan. Nee. nee ik ik, ik, ik, ik nee, vind het zo toe. jammer, want ik vind het zo mooi. Tenminste, het het, het Tijl, bouwstijl is heel het, apart, hè? De bouwstijl is zo mooi. Ja, je had vorige week even heen moeten gaan, want ik heb speciaal mijn camera nog meegenomen. Je hebt het gefilmd? Ik heb het nog even gefilmd. Oh. want ja, Alles was buiten gezet, alles stond gewoon meer op straat. Hè? Oh, ik kon allerlei dingen kopen, nog ja. voor een euro. Dus ik inlade gewoon, ik weet niet of ik het nodig heb, maar inlade. En uiteindelijk heb ik gewoon even de binnenkant gefilmd. En dan zie je pas echt het mooie, het mooie van het gebouw. Heb je, doe je Assen nog van je auto? Is het niet doorgezakt? Door nee, ik heb twee keer gereden maar. Nee, nee, ik heb één ding gekocht. Je hebt uh, Eén je euro uh, één dingetje oh, denk, Eén dingetje waar. Ik denk, jij hebt 1500 euro uitgegeven daar. Ja, precies. Het is toch nog een dure business geworden. Goed, dat is zover de Zandvoortse berichten. zijn hebben de berichten. Ja, precies. Het volgende uur hebben we nog veel meer van die mooie berichten. Dat Zandvoort bezighoudt. Even terug naar de jaren 80! Haha, ik zit er momenteel helemaal in. kom kom allemaal dit soort plaatjes tegen. Hmm. Daar moet ik u dan mee hè? de talis. Beat de hart hier de tobak leeft Goedemorgen Gitaargeluid geluid. Doet erg oud aan, maar het is nieuw, jij yeah, de Thalys. En die geweldige geplaatst. Beat of the heart in de zaterdagmorgen. We zitten langzaam zo alweer ons voor te breiden op een stukje geschiedenis... wat gebeurde er door de jaren heen. En vandaag is het 19 januari. Wie is die jarig? En nou, onder andere straks. Nou, Dolly Parton denk ik dan, hè? Jolien, Jolien. Weer niet, hè? Jolien. Wordt er gek van op feestjes, wordt hij altijd gedraaid. Dat krijg je met zo'n vast vriendenclubje die dan elke keer weer met diezelfde plaat op de proppen komt. Maar goed, vandaag is de Dolly Partner uh, jarig. Ik denk dat daar straks gewoon een uh, Jolandekeuze uitkomt. Uh, ja, working 9 to 5 of zoiets. Is dat dat misschien? Of niet? Nee, wat? wat? Je oh, moet bij nee, de microfoon gaan zitten. Nee, nee, kan nee, ik... nee, nee. Nee, nee. Ja, nee. goed. Trek ik trek een microfoon nog naar je toe, dan kan ik meestal verstaan wat je allemaal uit. Nee, we gaan een andere doen. Want ja, ik weet wel meerdere leuke nummers van haar. Oh, oké. Okay. Well, it is wonderful. We houden ons hart vast. Goed. Le is lekker is zoet het? allemaal, Wat, ja. wat uh, valt er allemaal zo te melden? Wie kan ik aankijken? Wie... Uh... Nou, ik heb wel uh, wat uh, gezien, in, in, onder andere, dat NASA die lanceert uh, in 2006 de ruimteszonne New Horizons. Met als doel een flyby met, uh, met de dwergplaneet Pluto. Flyby klinkt ook wel. We gaan even ja. langs. Ja. Maar, uh... langs. maar goed, straks daar meer over, want anders dan, uh, gaan we alle geschiedenisfeitjes al uh, rondbezuinen. Uh, ja. Goed, vandaag straks een stuk in de krant te lezen. In Harlingen uh, was een, een kotter was uitgevaren. Dat was op uh, maandagochtend uitgevaren. En uiteindelijk maandagmiddag uh, gingen ze vissen scheppen. En toen hoorden ze alleen rare geluiden. Wat is dit voor raar? Wat is dit? Is dat dan nou lager? Dat ze vastlopen of zo... En dat, nee, dat, nee, dit klopt niet. En op een gegeven moment gingen ze goed kijken en toen... Ja, toen zat het een poesje. Een heel klein schattig poesje. Ze zat gewoon uh, op de sorteermachine. En met oh. de pootjes probeerden ze er overheen te lopen. Nou, levensgevaarlijk. En nou, toen sprong ze van de sorteermachine af op het dek. En toen kwam er een grote golf. Die was daar. En toen dachten ze: van, Waar is ze nou? Waar is ze nou? En toen ging het oh ze zit daar. Nou, op een moment hebben ze haar in de kombuis hebben ze haar opgesloten. Ze moesten ze even bijtrekken. En uiteindelijk was ze weer een beetje gedroogd. En toen kwam ze toch langs. Maar even kijken. Ze hebben haar natuurlijk allerlei vissen gevoerd. Want ja, zo'n kotter zijn er allerlei visjes te vinden. Ja, ja. Dus ze was in een keer een paradijs. Ze ging van de hel, ging ze naar het paradijs. Nou goed, uiteindelijk weten ze niet waar de poes vandaan kwam, maar ze is waarschijnlijk aan boord geklommen. En heel veel slag ervan, van dat die grote, stoere vissersmannen allemaal ontdooien en toch het wel heel schattig vinden, oh. zo'n poesje. Dat er toch wel echt ja. liefhebbende mannen in zitten. Nee, noem ja, ze, maar, maar Katreintje. Maar je wel denken van, weet jij nou eigenlijk uh, dat jongetje in die put? Hoe is ja, dat afgelopen? Is dat afgelopen? Ja. Ik, heb daar, ik Moet heb het even naar gaan zoeken eigenlijk, want, ja. uh, de, de, de, van, de, van, oh god, het arme poesje. Maar dat jongetje vind ik eigenlijk nog, ook wel, nog wel een stukje erger. Het is wel een stukje erger. Nou, ja, die zal niet meer leven, ben ik man. Laat die, laat die kat maar overboord spoelen. Dat maakt me helemaal niet uit. Het gaat om die jongen in die van de dieren, Moet je kijken wat de vissen daar worden doodgemaakt op die boot. Ja. ja, ja Schrikkelijk. Hij is in ieder geval vegetariër geworden. Dat is wel duidelijk, die kat. Maar dat was hij al. Ja. Oké, okay, nou ik had toch een leuk bericht uh, over uh, een vrouw uit Noord-Ierland. Ja? Want die heeft dus gewoon een compleet strip pijnstillers door te slikken. Niet oh. één pilletje, ook geen twee, maar de hele doordrukstrip, Inclusief plastic en aluminium. Oh, helemaal in één keer. Nou, ja, ja. dat werkt die ook niet, hè? Ja, dan hè? heb je al heel veel hoofdpijn en dat je er van de weg uh, weg bent. Hè? Ja, ja. Maar die kwam vervolgens vast te zitten in haar slokdarm. Dat Teddy. En ze heeft zich dus bij de dokter gemeld, want ze had moeite om het eten door te slikken. Ja, zo'n <lacht> heel ding zit ervoor. Jesus. Op de röntgenfoto's was een niet te zien. Nee. Ze kon gewoon ademhalen en ze, ze, ze, ze was een goede gezondheid verder. Dus ze werd naar huis gestuurd. Ze keerde nog twee keer terug in het ziekenhuis zonder dat er iets gevonden werd. Pas bij haar vierde bezoek besloot een arts om met een cameraatje een inwendig onderzoek te doen. En toen Dankjewel. werd de strip gevonden. Hij zat dus vast in de slokdarm van de vrouw. Ja, zeven, een spuur, hoor. 17 na, dagen na inslikken werd hij veilig verwijderd. Maar ze wist zich niet meer te herinneren dat ze de strip had doorgeslikt. Dan denk ik van, hè, huh, dat heb jij dat s'nachts? nog een je een beetje te slaap wandelen of zo? Ja, ja, dat denk je. Van, nou, hé, een strip, laat ik die eens doorslikken nou, of misschien zo. dacht je een ander lekker broodje. Ja, Goed, dat merk je toch ook als je, als je vullingen hebt, man. Als je daarop gaat kouwen. Oh, zo'n strip, man. Da, maar krijg je elke keer zo'n zo'n zo hele, st zo hele strip door. Ja. De hele strip. Ja. De ja. hele strip, gewoon. is ja. Dan Slim, heeft ze dus ook niet gekauwd. Hoe krijg je dat in gozerzaam doorgeslikt, joh? No, dat is toch in je keel, man. Dat is toch er naar. Zijn, er zijn mensen die met een paar al moeite hebben om met. Dan heb je die balletjes slikkers. Dat is ook al heel, heel, heel, heel moeilijk. Ja. ja, goed. Er zit nog een beetje glijmiddel op. Goed, ja. Als je het je hand er al voelt, moet je gaan. Ja, dat had ik wel een beetje nu, ja. <laughs> Oké. Okay. Nou, ik ga even zo hoor. Ja, dat snap ik. Ja. Uh, vertel er, Marcus, uh, wat zie ik het alleen? Ja, ik... Uh, uh, de eerste zelfrijdende bus uh, gaat in Nederland rijden. Nee, we zijn er nog niet uit over die zelfrijdende auto's. En nu gaan we al bussen inzetten. Nou, ja. nou uh, geluk... zeker een -taxi uh, als er, erop. Uh... Als er een ongeluk gebeurt, is hij in ieder geval dicht bij het ziekenhuis. Want uh, hij komt uh, te rijden bij het Hagenziekenhuis ziekenhuis uh, in... Uh, um... In Den Haag. Yeah. En uh, het is een, uh, een minibus. Er kunnen, uh, ik geloof ik, acht mensen in. Hij is aangepast dat er ook rolstoelen in kunnen. En hij legde uh, de laatste 400 meter af... vanaf uh, het oh. busstation naar, uh, naar de oh. ingang van het ziekenhuis. Okay. Maar hij rijdt wel volledig autonoom. Uh, en hij heeft een maximumsnelheid van 15 kilometer per uur. Dus het is allemaal nog niet de vervanging van de bus. Nee, nee, maar ja, de nee. eerste stappen zijn wel gezet. Ja. Dus, uh, ja, ja dat en ik is wel. denk... Als uh, Connection en dergelijke wil besparen, als ze ergens op kunnen besparen, dan is het wel personeel. Ja, dus, uh, nou ja, goed, ja. 50 kilometer per uur valt ook allemaal mee. Als je dan ergens tegenaan rijdt, dan valt het ook wel mee. Hè? Dat is, uh, nou goed, en die Uber-taxi uh, moet je helemaal niet hebben, want dus dat gaat echt helemaal levensgevaarlijk ja? zijn. Dat is echt wel een hoop over te doen momenteel. Nou goed, straks meer wetenswaardigheden en natuurlijk ook geschiedenis. Eerst maar even een stukje muziek. en Ik draai het eerst wel even, je moet even luisteren. De eerste keer dat ik dat hoorde, echt waar? Is dat deze gast die ik gezien heb in Alkmaar? of this place. Jungle McCroy en uh, je kent haar... Of ken haar, moet je mij horen. Hey. Hem. Nee, klinkt niet als, uh, als een zij. Maar uh, je, je kent hem van uh, deze plaat. Uh, en dat is dit. Even kijken hoor. Ik vond dit zo'n ander geluid, wat hij nu gemaakt heeft. Het doet echt denken aan een jaren tachtig discoplaat met Donna Summer of zo, weet je. Dat doet dan denken. Maar goed, dit is van zijn grootste plaat. Step into the border van Jungle McCroy. Ik zag hem ooit in, um, in Alkmaar. Dat was met een popronde. Het zijn alleen bandjes. Toen was hij nog net, net bezig eigenlijk. Ik kende hem ook helemaal niet. Toen stond hij daar op een podium. En achter hem stond de naam Klundert. Oh? En wij waren nooit in die, in die kroeg geweest. En die kroeg heette Klundert dus Sindsdien noemen we hem altijd... Oh, ben je naar Klundert geweest? Ja, hij, hij speelde goed, joh. Dus uh, hij heeft gewoon een bijna gekregen. <laughs> hij heet gewoon klunderd. Voor ons heet hij gewoon oh, Klundert. Okay. Hij, hij trapte op en het was echt... Uh, dat was goed, man. <laughs> gewoon alleen op zijn gitaartje maak je daar wel een hele goede show. Goed, het is uh, de zaterdagmorgen hier Toebak Leeft. Loopt alweer tegen negen uur. En je had over een man die... Uh, had zijn vrouw begraven of zijn moeder? Wat was ja, het het ja verhaal? dat was de, de boerenzoon Bernhard. Ja. Die, die had geen cent om zijn moeder te begraven. Nou, hij heeft zijn moeder dus aangegeven dat ze overleden is? Ja. En uh, ja, de, de, die meneer van de burgerlijke stand. Die, uh, meer dan een week later had hij nog steeds niks gehoord van het begrafenisondernemer. Het schijnt dus blijkbaar dat begrafenisondernemers dan doorgeven aan de burgerlijke stand: van nou, we hebben die en die persoon, die overleden persoon is daar en daar begraven en zo. En dat is allemaal goed gegaan. Maar uh, blijkbaar werd hij dus niet vernip, ver, verwittigd over uh, de begrafenis van de vrouw. Dus uh, toen heeft hij de lokale politie verwittigd... met de vraag om een kijkje te gaan nemen. <coughs> nou ja, wat ze op hun rond het er uh, erf aantroffen... dat tart iedere verbeelding. De boerderij is bouwvallig. Uitwerpselen van honden en dode dieren in de stallen. Ja, oh, lekker. Maar ja, uh, Bernhard, uh, die werd aan de tand gevoeld. En hij bekende dat hij zijn moeder zelf had begraven... in een put achter de boerderij. Want daar had hij eerder ook al gestorven dieren begraven. Dus ja, die terug, terug naar de natuur, uh, zoals het hoort. Maar hij wees de plekken waar er moest worden gegraven. en waar, Daar werd het lichaam ook gevonden. Maar hij had geen slechte bedoeling. Maar hij had gewoon geen geld om haar te, uh, te begraven. Oh, oké. Okay. Maar ja, tegenwoordig is het zo. Als, jij, uh, als er niemand is en er is geen geld, dan krijg je een staatsbegrafenis. Ik ben ook een keer naar een staatsbegrafenis geweest. Maar op zich uh, krijg je dan gewoon keurig een... Uh... Uh, een kist en zo. En yeah. uh, er staat wel iemand bij, maar ja, ja, geen koffie en cake, en dat soort dingen. Het is nee, gewoon uh, idee onder de grond. En geen steen, niks. Weet nee, je wel? Dat is een goed mens, althans, er waren goede momenten. Ja, het heeft ook puur met hygiëne te maken ook natuurlijk. Als iedereen maar alle, als ze al de doden in zijn eigen achtertuin gaat ja, begraven... Is... dan wordt het wel een beetje vreemd ja, allemaal. Ik pas geleden nog weer een verhaal van iemand die had ook uh, zijn eigen moeder begraven achter in de tuin. En die had zelf geen, uh, geen uitkering, ook geen werk. En ze leefde eigenlijk van, uh, nou ja, in dat huisje van haar uitkering. Dus oh, het ja. was wel leuk dat ze dood was gegaan. Maar what the fuck, nou hebben we geen geld meer. Nou, ja. toen hebben ze haar uiteindelijk uh, begraven. Ik geloof niet eens in de achteren, ik geloof ergens in Alkmaar. In een rondom Alkmaar, ergens in de berm van een snelweg. En oh. uh, Dat had hij samen met een vriend van hem gedaan. Echt een goede maat van hem. Maar die goede maat was wat. Ja, eigenlijk is dit helemaal niet zo goed. Hè. Dus die hield het een paar niet maanden goed, vol. Niet het, voelt, okay. het voelt niet helemaal goed. Dus uiteindelijk heeft hij het toch opbekend. Ja, toen werd hij opgegraven, de rest een begrafenis. En hij raakte zijn uitkering kwijt. Toch aan Zodat het werk, joh, helemaal vast? niks meer. Maar is dat niet strafbaar? Ja, dat is strafbaar. Ja. Ja. Ja, maar het heeft helemaal. wel heel erg te maken met uh, gewoon, uh, de, de, de volkshygiëne. Of, ja, met, uh, ja, ja, nee, ik snap, ik snap het volledig. Maar het, maar het is op een oplichting. Het is bedoel, uh, straks, en de, maar dit is ook En ja. ja, Straks zitten dus. ook kinderen zitten de, in de zandacht te spelen op school. En dan denken ze, hé, hey, <laughs> Dat hand. Dan krijgen we, nou, je we vandaag weer vandaag onderzoek vind? of er geen asbest in, in, in <laughs> hand zit. Ja, precies. In de berm is het natuurlijk wel weer goed bekeken. Daar zal niemand graven. Daar had hij wel goed over nagedacht in de berm. Ja, het is wel spannend spannende. Bij wegwerkverbeden... Ja, ja. Ik ga oh ja. ze die weg omleggen, ik ze best wel Je neemt zo'n wegwerkauto uh, mee en die zet je er zo voor. En dan uh, ga je daar gewoon uh, een je eromheen. En dan denk je meer zo, er ligt een slachtoffer. Ja, dat klopt. Ja. <laughs> Nou, en het grootste, grootste nieuws is natuurlijk over, over mensen die dan dood zijn en eigenlijk niet dood zijn. is natuurlijk over de, de Franse Jeanne Clement, die, die ooit zei dat ze 122 jaar oud was. Die bleek natuurlijk, is een, een bericht volgens mij van een week geleden, bleek ja, maar 100... De zijn, bleek de dochter te zijn. ja. Gewoon, ze zeiden dat uh, haar dochter was overleden, maar eigenlijk was haar moeder overleden. Dus ze kon zeg maar de naam van haar moeder gewoon overnemen en omdat ze redelijk veel op elkaar leken en maar 22 jaar scheelden, uh, heeft zij gewoon de naam van haar, vader, of van haar moeder overgenomen. Dus ook, nou ja, hoefde ze niet de, de geld, noem je dat? De, de, de, de, de geen, uitkering? De uitkering, nee, de... De, de uh, belasting voor de erfenis. De erfenis, dat hoeft oh. ze niet te betalen. Ja. Dus uiteindelijk, nou ja goed, het schijnt dat een of andere Russische onderzoeker heeft er gekeken. En deze... Nou ja, oud, waarom ook niet? Mens. Yeah. Ik denk, mensen dus de, wereld, de rest niks niets. aan de hand, toch? Nee, nou ja, goed. Uh, het is een mooi uh, verhaal. Twee, geen een zo. bom of zo, niks aan de hand. Er is niks aan de hand, het is gewoon een oud mens. Of ze een, een 100 is of 122 ja, jaar Ja, whatever. Ja. Nou goed, ik hoef er geen date mee, hè, met andere woorden. Nee, nee. nee goed. zeker niet. Het is uh, een mooi verhaal over deze Jana Clement, want zij heeft natuurlijk Vincent van Gogh nog meegemaakt, zei ze. Maar dat was de moeder. Goed. leugenaar. Leugenaar was het. Goed, dus het, uh, het laatste plaatje voor en na negen uur. Voor negen uur en na negen uur. Uh, oh, nee, ja. Hebben wij natuurlijk daar uh, Dus de, de, de, de geschiedenis? Is dat nog het allemaal nog te volgen? Ik lees het even nou op de hele tekst. Play. Flip the set if it's starting to break If there's nothing new to crave